Uh but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 Het weer nog droger vanuit het oosten oostenopklaringen. Geregeld zon, maximaal een paar graden onder nul vandaag. Er staat wel een koude oostenwind. Dit was het NOS.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 Op 105.8 FM. En Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. 7 minuten over drie. We begonnen het tweede gedeelte van Zondag in Kermeland. Met uh, die prachtplaat uit de jaren 70, Boskeks. Met de Lilo Shuffle. Welkom bij deel 2 bij uh, Zondag in Kermeland. Dus CFM 106.9. AB Radio 105.8. Vandaag uh, gaan we. Aandacht schenken aan uh, de zandvorten van het jaar. De verkiezing Jaap Koper was daar afgelopen dinsdag bij. Ga je dit uur horen. Hij had daar onder andere uh, interviews met burgemeester uh, Meijer, uh, Rob Bosink en ook nog met uh, Peter Kok. Nou, dat uh, ga je zo meteen allemaal uh, beluisteren hier in Zondag in Kermeland. En verder gaan we even kijken hoe het weer uh, op dit ogenblik is in uh, de regio zuid kennemerland Maar eerst even muziek doen we met Tepauw met China in Your Hand. Told in a foreign land To take life on earth To the second birth And the man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 Waar een rotsvast vertrouwen. Ik geloof dat het kan om bruggen te bouwen. Soms droom ik ervan. Laat mij in die wan, laat mij in die wan, laat mij in die wan. Laat mij in die wan, laat mij in die wan, laat mij.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 Let me in, Diwan. Let me in, Thought you understood. People say a love like ours will surely pass. De muziek van de baby's. Every time I think of you. En daarvoor de nieuwe single van Guus Mewes. En die heet Laat mij in die waan. Ik weet niet of je het weet, maar in Zandvoort zit we op het Gastelijsplein. Het is een beetje een stouw stukje. En er is nu echt een auto die probeert al tien minuten naar boven te komen. Maar dat lukt hem gewoon niet. Dus mocht je de weg op gaan, Het is echt glad hier in de regio Kennemerland. Goed, we gaan luisteren naar een interview wat Jaap Kober had met burgemeester Meijer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 I'll use shoes and fancy it back. Play that song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 in Kennemerland. Je blijft op de hoogte.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 is hard to find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 Hey you!